12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag, nog geen alternatief voor langstudeerboete. We horen minister Kamp over de sombere pensioenverwachtingen en Angela Merkel opnieuw, machtigste vrouw ter wereld. Verder zijn er wolkenvelden vandaag, ook zonnige periode en misschien een buitje in het noordelijk deel van het land. Het wordt 21 of 22 graden. Morgen minder zonnig, een toenemende kans op een bui. Zaterdag en zondag ronduit Wisselvallig, met veel wind ook. En na het weekend weer wat droger en meer zon. Het is de zes partijen die van de langstudeerboete af willen... Uh, voor het debat in de Tweede Kamer niet gelukt om met een alternatief te komen. Want dat zou wel moeten, volgens uh, uh, Halbe Zeilstra. Verslaggever Marcel Bril, die volgt dat debat wat nu aan de gang is. Marcel, wat is er gebeurd? Ja, simpelweg, de partijen zijn er nog niet uitgekomen. De inzet van die partijen was voor het debat een akkoord. En dan kunnen we dat mooi presenteren. Maar dat is dus niet gehaald. De afgelopen dagen is er overleg geweest. Veel overleg geweest. Maar in het debat melden de eerste woordvoerder die sprak, het PvdA-kamerlid Jatna Nansing... wat de conclusie was van dat overleg de afgelopen dagen. De kamermeerderheid zat de afgelopen dagen... voorzien van wat koffie en koekjes in mijn fractiekamer... keihard te werken aan een oplossing. Maar helaas, vooralsnog, zonder succes. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ongelooflijk van baal. Ik baal daar ongelooflijk van... omdat die studenten nu een boete van 3000 euro moeten gaan betalen... waarover een meerderheid van de kamer zegt... Eigenlijk steunen we die niet. Dat was de woordvoerster van de Partij van de Arbeid. Heb jij dan al enig idee waar het dan op stuk loopt? Nou ja, tot nu toe blijft het allemaal erg onduidelijk. De Kamerleden praten met mail in hun mond... wat er precies allemaal fout is gegaan. Maar uh, het komt erop neer dat ze gewoon het niet eens konden worden... over het geld uh, wat gezocht moest worden... om het afschaffen daarvan te dekken, zoals het dan heet. Want ja, als je maatregel A afschaft... dan moet je dat geld ergens anders vandaan halen. Want die langste die moest geld in het laadje brengen. Iedereen geeft iedereen de schuld. Dat is ook logisch in dit uh, verkiezingstijdsperk. Gedetailleerd wordt het allemaal niet, hoor. Maar Sander de Rauwe die geeft dus wel toe... dat ze het niet eens konden worden over het betalen van de afschaffing. Ik stel vast dat, dat het nu niet lukt. Overigens nog even, uh, misschien voor de goede orde... die uh, boete, uh, de heer Diebier doet, uh, kijkt wat mogelijk is. Nou, daar heb ik op gereageerd. Die boete gaat al in, hè, dus we kunnen hier niet de suggestie wekken. Hij komt niet, want hij is al ingegaan uh, voor de keuze die gemaakt is. Maar we hebben afgelopen dagen gekeken met iedereen. Uh, de heer Diebier gaf aan, daar heb je dus ook voor nodig. Daar maakt u ook onderdeel van, volgens mij. Uh, daar heb je andere partijen voor nodig. En uh, gebleken is dat uh, aan die volwaarden, ook voor financiële degelijkheid... dat daar geen overeenstemming lag. En dat lag niet aan het CDA. We hebben daarin geprobeerd om uh, te doen wat wij vinden en vonden. En we moeten nu inderdaad gewoon vaststellen... dat er op dit moment nog geen meerderheid is. De rouwen van het CDA en dat is dan de conclusie van, ja, die langstudeerboete... die gaat wel gewoon door, denk ik. Ja, nou, daar lijkt het wel heel erg op. Sander de Rauwe zei het zelf ook al. Er zijn al studenten die een langstudeerboete krijgen. 1 september gaat het officieel in. Maar ja, als je nu al weet dat je langstudeerder gaat worden... dan zijn er onderwijsinstellingen die dat geld al vragen. Dat is dus heel moeilijk om dat terug te krijgen. Wat ze nog wel de hele tijd boven de markt laten hangen is... misschien komt er nog wel een oplossing. Maar ja, ze zijn al drie dagen aan het praten... Geweest, hebben nog geen dekking gevonden. Dus dat zou wel heel moeilijk worden. Maar wie weet komt er nog ergens uh, iets uit een hoge hoed... en uh, zullen ze uiteindelijk toch nog uh, een oplossing vinden. Maar daar lijkt het nu in ieder geval niet op. Uh, op dit moment is het vooral uh, iedereen de schuld geven dat het fout is gegaan. Ja, maar goed, we zijn nog in gesprek. Dus wie weet, uh, Marcel Bril, dankjewel. Longarts en hoogleraar longziekte Pieter Posmus is door het VU Medisch Centrum op non-actief gezet. Posmus trok eerder aan de bel over de patiëntveiligheid op zijn afdeling. En ja, hij zal waarschijnlijk niet terugkeren bij dat VUMC, zegt zijn advocaat Tijmen Noordover, advocaat van Posmus. Het lijkt erop dat het VU Medisch Centrum uh, uh, dat liever niet meer, niet meer heeft. Uh, zelf uh, zou Posmus dat wel graag willen. Hij, is, uh, uh, hij wil liefst nog met, uh, met het ziekenhuis in gesprek om te kijken of er nog oplossingen zijn, of dat er gekeken kan worden... Uh, naar een, een manier van werken met de raad van bestuur. Uh, vooralsnog uh, lopen we daarbij tegen een, een redelijk dichte deur. En intussen gaat de inspectie voor de gezondheidszorg onderzoeken... of door het vertrek van POSMUS de patiëntveiligheid... in het VU Medisch Centrum gewaarborgd blijft. Wilna nou Wind, is van de Patiënten- en Consumentenfederatie... heeft de maatregel het ontslag van POSMUS nou gevolgen... voor de veiligheid van patiënten? Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik denk echt dat uh, de inspectie moet zeggen of deze maatregel uh, gaat helpen. En daar blijf ik ook verder van. Ik beschouw het als uh, een individuele kwestie die ik verder uh, niet ken. En als je dan zegt van, goh, zou hiermee het probleem opgelost zijn, nou, dat, uh, daar kan je je vragen bij stellen. Maar ik vind echt dat we uh, dat bij de inspectie moeten laten. En ja, publiciteit geeft natuurlijk altijd onrust. Maar mensen moeten wel weten wat er aan de hand is. En uh, het probleem moet wel opgelost worden. Nou heeft het ziekenhuis, heb ik ergens gelezen, ook gezegd van... ja, het is erg dat wij daar als geheel zo'n slechte naam door krijgen. Het is een bepaalde afdeling. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is ook precies de reden waarom wij uh, denken... dat de Raad van Bestuur uh, geen bijdrage meer kan leveren aan, uh, uh, aan de oplossing. Uh, die zijn verantwoordelijk. Het speelt... Uh, uh, in het ziekenhuis, de inspectie stelt die hele, uh, dat hele ziekenhuis uh, onder verscherpt toezicht. Ja, ik kan me natuurlijk best goed voorstellen dat mensen uh, die daar werken uh, met zo'n reactie komen. kan ik me heel goed voorstellen. U... Maar het is niet zomaar hè, dat de inspectie zo'n maatregel neemt. En ja, je kan uh, niet wachten tot, uh, tot de ongelukken gebeurd zijn. Duidelijk, mevrouw Wien, dank u wel. En het VUMC heeft het ontslag van longarts en hoogleraar POSMUS bevestigd. En de inspectie zegt dan weer dat het om een personeelszaak van het VUMC gaat. Maar ze gaan wel onderzoeken dus of door het vertrek van POSMUS... de patiëntveiligheid niet in het geding komt. Beide partijen, VU en inspectie en ook de Raad van Toezicht... willen op dit moment geen toelichting op de zaak geven. Het vermiste meisje Cheryl Ketting uit Nijkerk van 14... is gisteravond laat teruggevonden in Den Haag. Ze was in huis bij twee mannen. En die twee zijn meteen aangehouden, vertelt de politie. Zij worden verdacht van uh, het weghouden van een minderjarig kind... bij uh, haar ouders of verzorgers. En verder gaan we kijken uh, onder welke omstandigheden... het meisje daar terecht is gekomen. En uh, op wat voor manier. Volgens de politie maakt het meisje het goed. Ze verdween op 12 augustus toen ze na een bezoek aan haar ouders in Boskoop... terugging naar de jeugdinstelling in Nijkerk, daar woont ze. De politie kwam de tiener op het spoor dankzij enkele tips. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Vandaag alarmerende berichten in de krant. Miljoenen mensen krijgen de komende twee jaar... te maken met een flinke daling van hun pensioen ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken hebben uitgerekend dat gepensioneerden er gemiddeld 8,2 op achteruit gaan. Eh, minister Kamp wilde daar vanochtend op het Binnenhof aan de verzamelde media wel tekst en uitleg over geven. Uh, het zijn een beetje wilde cijfers die ik uh, hoor. Uh, ze hebben zelf al aangekondigd in het voorjaar dat er voor volgend jaar uh, kortingen overwogen worden. Maar die mogelijkheid van kortingen is reëel. En wat ik aan het doen ben op dit moment is kijken of er mogelijkheden zijn om die kortingen nog enigszins te beperken. Wat kunt u concreet doen om te zorgen dat die pensioenfondsen niet al te veel hoeven te verlagen? Pensioenfondsen doen dat zelf. Ze doen zelf wat noodzakelijk is. Want het zou heel slecht zijn als pensioenfondsen nu geld zouden gaan uitkeren... En wat later dan niet meer beschikbaar is voor de jongeren. Dus de pensioenfondsen die moeten in de huidige situatie doen wat nodig is. Maar ze moeten ook niet meer doen dan nodig is. En uh, ja, dat zijn we dus samen met hen aan het bekijken. Welke korting is voor u dan aanvaardbaar? Een korting die uh, zodanig is dat uh, onze pensioenfondsen in stand blijven. We hebben het beste pensioenstelsel van de wereld. Ik wil graag dat dat zo blijft. Er is uh, op zich geen nieuws. In, in het voorjaar is er aangekondigd door een, een aantal pensioenfondsen... dat de kortingen komen volgend jaar. Dat wisten we allemaal. Uh, dat notities uitlekken vind ik niet leuk. Want notities die uh, voor intern gebruik zijn en waar uh, strikt vertrouwelijk boven staat... is niet de bedoeling dat die in het Algemeen Dagblad of in de Volkskrant terechtkomen. Maar ja, als het gebeurt dan... Uh, is een factor of life en dan ga ik toch maar door met doen wat nodig is. En ook, uh, voorzitter Wientjes, die pleit ervoor want dat pensioenfondsen... Uh, hun geld gaan beleggen in Nederlandse <coughs> bankhypotheken. Onderdeel van zijn voorstellen is dat uh, u dan, of de politiek, besluit om die korting even niet uh, door te voeren. Wat vindt u daarvan? Het voorstel van meneer Wientjes. Ja, ik vind dat pensioenfondsen vooral zo moeten investeren... dat ze hun pensioenambities waar kunnen maken. Uh, daar hoort bij investeren in het buitenland, hoort ook bij investeren in het binnenland. En waar ze dan investeren, dat moeten ze zelf weten. Angela Merkel is volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes... de machtigste vrouw ter wereld. Het is het tweede jaar op rij dat de Duitse bondskanselier bovenaan staat... in de top 100 van invloedrijkste vrouwen. Op de tweede plaats staat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... Hillary Clinton. En derde is de Braziliaanse president Dilma Rousseff. Michelle Obama, de Amerikaanse first lady, staat op plaats 7 in de ranglijst. En daar komen geen Nederlandse vrouwen op die lijst voor. De Rabobank heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 1,3 miljard euro winst gemaakt. Dat is wel minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar dat komt voor een groot deel doordat de bank voor bijna 500 miljoen euro vastgoedkredieten en hypotheken moest afwaarderen. Het trend dat mensen sparen zette door. Het spaargeld van Rabobank klanten groeide met 7 naar 149 miljard euro. Sport. Fabian Cancellara doet niet mee aan de wereldkampioenschappen wielrennen volgende maand in Valkenburg. De Zwitser brak in april tijdens de Ronde van Vlaanderen zijn sleutelbeen. En tijdens de Olympische Spelen in Londen viel hij opnieuw op zijn schouder. En volgende week worden de pinnen uit de schouder van Cancellara gehaald. En daarna gaat hij zich richten op het volgend seizoen. Vijf Nederlandse clubs moeten vanavond een eerste stap zetten... naar de groepsfase van de Europa League. AZ lijkt op papier de lastigste opgave te hebben. De ploeg uit Alkmaar moet het opnemen tegen Anji, elftal van Guus Edink. En AZ zag Niklas Moisander begin deze week naar Ajax vertrekken. En daarmee raakt de trainer Gert-Jan Verbeek weer een stuk ervaring kwijt. We doen het zonder zeven spelers die we, we vorig jaar wel actief hebben gezien in Europa. Dus het is een vrij onervaren ploeg in die zin. De jongens die er dan nog wel zijn, die hebben wel de nodige ervaring opgedaan verleden jaar. Want we hebben met elkaar 54 wedstrijden gespeeld. Ja, en of dat erin zit, dat zal heel erg afhangen van het resultaat tegen Antie. En Het is geen must. He, maar uh, het zou wel een hele mooie bevestiging zijn... dat we weer een, een, een ploeg hebben die toch heel aardig kan voetballen. Feyenoord redt het in de voorronde van de Champions League niet tegen Dynamo Kiev. De Rotterdammers kunnen nu verder in de Europa League... maar dan moeten in twee wedstrijden worden afgerekend met Sparta Praag uit Tsjechië. Trainer Ronald Koeman waakt voor onderschatting van die tegenstander. Wat we zien met de tegenstander, dat we wel uh, goed moeten zijn... en dezelfde spirit moeten hebben... en het alszelfde uitdaging moeten zien als, als Kiev was... En dan... Dan hebben we kans, maar we uh, moeten niet te lichtzinnig zijn. En ik denk ook het publiek niet, want vaak denkt men al van... Oh, dat doen we wel even. Nee, dat, dat zal zeker niet op uh, zo'n makkelijke wijze kunnen gebeuren. En naast AZ en Feyenoord komen ook FC Twente, PSV en Heerenveen... vanavond in actie in de play-offs van de Europa League. Het is 12 over 12. We gaan naar de ANBB. Dennis mooi, goeiemiddag. Hele goeiemiddag. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 richting Breda. Tussen Gorkem en Hang staat 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os... leveren weer vertraging tussen Heteren en het knooppunt Ewijk op. Op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo... is een ongeluk gebeurd met een auto met een caravan. Tussen Liesel en Venlo staat daarom 2 kilometer... Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Na dagen piekeren heeft de Tweede Kamer nog geen alternatief... voor de langstudeerboete. De Patiënten- en Consumentenfederatie volgt ontwikkelingen... bij het VU Medisch Centrum met argusogen ogen En het vermiste meisje Cheryl uit Nijkerk is weer terecht. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen lunch met Jurgen van den Berg. Wat zou Nietzsche's standpunt zijn in het islamdebat?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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. The Spiral is een pan-Europese dramaserie. Vanaf september bij de VARA is te zien uh, wat dat precies is. Dat uh, horen we zo meteen. Een van de acteurs aan de telefoon in het mediaforum. NTR-directeur Paul Reumer en André Zwartbol van het Nederlands Dagblad... gaat onder meer over de Britse prins Harry. Die was weer eens een keer in opspraak, nu vanwege naaktfoto's. Die foto's waren meteen via allerlei websites te zien... En dan is het toch opmerkelijk dat RTL Boulevard meldt dat ze de foto's exclusief hebben. Foto's van een poedel naakte Harry brengt het Engelse Koningshuis toch wel opnieuw in verlegenheid. De foto's zie je vanavond exclusief bij ons. In de nationale nieuwsquiz, exclusief André Roodborrol uit uh, Roosendaal. Hij doet niet mee aan andere quiz, heeft hij ons beloofd. En wilt u ook een keer meedoen aan die nieuwsquiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationale nieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Het, het Luxemburgse televisieconcern RTL Group heeft de eerste helft van dit jaar een lagere winst geboekt. Door de economische crisis vallen de advertentieinkomsten flink tegen. Alleen in Duitsland was er een lichte stijging. In landen als Frankrijk, België en Nederland was het de afgelopen tijd minder. En in Spanje en Hongarije was er echt sprake van een duidelijke krimp. RTL heeft 46 tv-zenders en 29 radiostations. En het bedrijf is actief in 9 Europese landen. Opmerkelijke editie van de Amerikaanse krant The New York Times gisteren. Sinds het Amerikaanse leger in Afghanistan zit, dat is sinds 2001, zijn er 2000 soldaten omgekomen. Voor de krant was dat de aanleiding om vier pagina's in te ruimen om alle omgekomen soldaten te herdenken. en Dat deden ze via het plaatsen van een pasfoto. De Engelse prins Harry houdt dus wel van een feestje en daardoor komt hij geregeld in de problemen. Nu zijn er weer naaktfoto's opgedoken van de prins... ...hebben ze hier al gezien, maar in Engeland is dat helemaal uh, wat minder uh, makkelijk. Ik praat erover met Bo van de Meulen, die is correspondent in Engeland. Bo, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Prins Harry was in Las Vegas, hij had daar een gezellig feestje, daar zijn foto's van... ...maar in Engeland is er weinig van te zien. Hoe kan dat? Ja, nou, het is vrij simpel, blijkt. Uh, St. James's Palace, uh, waar... Uh de persafdeling zit voor de Koninklijke Familie... hebben een verzoek ingediend bij de zogenaamde Press Complaints Commission... Um, om de foto's niet te vertonen op basis van uh, een clausule. Nou, die zal ik er dan officieel even bijpakken. Clausule 3 in, in die uh, Complaints Commission Act zegt dat het onacceptabel is... om foto's van individuen in privéomstandigheden uh, te publiceren zonder hun toestemming. Aha. Nou, en daar hebben ze gehoor aan gegeven. Maar ja, nu staat heel Engeland redelijk op zijn kop over het feit dat dit gebeurd is. Omdat iedereen zegt, dat komt door de leveson Inquiry. Door de, de, de, de, de ja. grote de, de, uh, politieke onderzoek naar de, de uh, misstanden in de Engelse pers. Uh, met, met het afluisteren van telefoons. Ja, en en die die hele, de, de kwestie rond News of the World natuurlijk. Dus, ja. en, en die kranten die gedragen zich dus ook keurig nu. Heeft dat dan ook met die hele zaak te maken, denk ja, je? Ja, dat wordt in ieder geval wel door allerlei mediamagnaten en... en Onder andere ook door de ex, een van de ex-editors van de News of the World vertelt dat het gewoon toch is doordat iedereen nu ontzettend bang is. En een aantal mensen zeggen van, nou bang, misschien zijn ze eindelijk wel eens een beetje netjes geworden en houden ze eens een keertje rekening met de privacy van mensen. Ja. Uh, maar het gevoel is toch dat het echt wel het dreigement is van eventueel weer een zaak, een, een, een rechtszaak tegen je aangespannen te krijgen. Daardoor de koninklijke familie zal dat niet zo één, twee Drie gebeuren, maar als er al een officieel verzoek ligt om het niet te doen, uh, om daar dan tegen in te gaan, daar heeft iedereen dan toch wel een beetje mm. de angst voor in de benen sinds de levison commissie Die Harry, die heeft natuurlijk al wat, uh, wat dingen zo op zijn naam staan: hè? Dat, dat het natie-uniform, herinneren ons misschien nog wel, Deze is rond op een feestje. Nou ja, nu dit weer, is, is hij een beetje. Uh, komt hij komt vaak in die tabloids voor? Hij komt sowieso wel heel vaak in de tabloids voor. Het is natuurlijk een 27-jarige uh, uh, vrijgezel die derde in de lijn van opvolging is voor de Engelse troon... Uh, daarmee dus een, een, een begeerd vrijgezel... Uh, met een, een redelijke uh, status en uh, het vermogen om natuurlijk leuk te feesten. Uh, ja, het is een beetje... Het is, ja, uh, ik ken ze ook wel in mijn eigen leven, 27-jarige jongens die uh, leuk feesten. En toevallig is hij dan natuurlijk uh, een, een prins. Ja. En, uh, dat is maar, maar, net dat het verschil is niet ook. is een brave uh, Hendrik, nee. nee, dat nee, nee niet. nee, nee. En, en uh, ja, hij was natuurlijk toch prominent aanwezig bij de opening van de Olympische Spelen... Uh, en, en de sluiting ook zelfs. Bij de Paralympics gaat hij een rol vervullen. Ja. Uh, moet hij oppassen... Voor imago? Of vinden de Engelsen het ook wel leuk? Ik denk stiekem dat de Engelsen het leuk vinden. Uh, of stiekem. Uh, ik, ik denk dat eigenlijk de meeste mensen ook zoiets hebben van ja, wat is er nou aan de hand? Hij heeft niks uh, strafbaars gedaan. Uh, elke 27-jarige vent uh, die vrijgezel is en met vrienden aan het feesten is in Las Vegas... zal heus, uh, ja, niet allemaal dit specifieke geval, hè, zullen ze niet allemaal doen... maar dat er gefeest wordt en dat er uh, af en toe uh, gestrippokert... of in dit geval gestripbiljart wordt. Dat is nou niet echt iets waar, waar je van achterover hoeft te vallen. Dus, Maar ik denk wel dat dit een moment is dat hij weer gaat denken... ja, weet je, uh, misschien toch eens een keertje zorgen dat... Uh, ik wat beter uh, op mezelf let en of in ieder geval ervoor zorg dat er geen vriendjes van me zijn die camera's bij zich hebben ja, op zo'n ja. momenten. maar uh, Dat is het enige punt waar men nog wel een beetje over discussieert. Hoe kan het zijn dat uh, er geen enkele bewaking bij is die dit voorkomen ja, heeft? Want normaal ja. gesproken wordt je natuurlijk omringd door, door talrijke uh, security mensen. Ja, of die waren nog aan het poelen misschien, uh, die, die uh, waren nog bezig met het potje. Ja, of die kan de volgende kan Of iets He anders aan de stout zou doen. Ik boe nog even één, één ding. Want, ja. ik begrijp, want we kennen natuurlijk reconstructies hè, in de tv-programma's. Ja. Ik begrijp dat de Sun ook een soort van reconstructie heeft. Ja. gemaakt. Ja. die heeft niet de echte foto geplaatst, maar een, een reconstructie. Ja, die hebben, eh, die hebben in hun eigen geleden ook nog een Harry zitten. Dus die, dat was wel weer geestig. En die hebben ze gewoon eh, de foto's nalaten doen. <laughs> uh, en dat gepubliceerd is natuurlijk wel een beetje kinderachtig en een beetje laf. Daarbij is de hele grap natuurlijk dat die foto's overal al twee dagen circuleren. Dus uh, ook RTL4 met zijn e exclusieve foto's. Ik denk ja. dat er uh, uh, inmiddels 700 miljoen hits waren... op, op de verschillende uh, internetmedia. Dus zo exclusief ja. zal dat ook weer niet geweest zijn. Dus uiteindelijk heeft iedereen in Engeland die het wil zien... heeft het gewoon gezien. Ja, die foto's staan inderdaad op het internet en op onze uh, site. Uh, via Radio 1.nl kan je nu ook die foto van de Sun uh, bekijken. Dus uh, dat is de parodie, zullen we maar zeggen. Ja. Dankjewel voor de uitleg. Boven de Meulen vanuit Londen. De Friese hebben de meeste keuze als het gaat om regionieuws op internet. Limburgs, het aller, Limburgers hebben het allerminste uh, keuze. Dat blijkt uit onderzoek dat het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft gedaan. in samenwerking met nu.nl. Bij het onderzoek zijn alleen regionale nieuwsites die uh, eigen nieuws brengen meegeteld. dus geen websites die alleen maar berichten overnemen of doorlinken. Ook de meeste noordelijke ijsvlakten van Canada... zijn niet veilig voor de camera's van Google Street View. Samen met de schaarse bewoners van de toendra is Google sinds gisteren begonnen om het gebied in beeld te brengen voor de wereld. Volgens de bewoners van Cambridge Bay, dat is een plaats in dat ijskoude gebied... helpt medewerking aan Google Street View om te leren... en te begrijpen hoe het leven is in het koudste stuk van Canada. Dan de vader, die gaat internationaal. Vanaf 2 september is de dramaserie The Spiral op Nederland 3 te zien. Het is een co-productie met België, Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken. En ik praat met een van de Nederlandse acteurs in de serie, Teun Luik. Teun, goedemiddag. Goedemiddag. Mensen kunnen jou kennen van de serie Adam en Eva. Uh, nu ga je dus in The Spiral ja. meespelen. Ja. Een serie waar voornamelijk Engels in wordt gesproken, begrepen. Ja, dat klopt. Ja. Hoe is dat? Ja. Nou, dat, is, dat was in de eerste weken vrij lastig, omdat je, als je in het Nederlands speelt, dan is alles wat je zegt meteen gekoppeld aan de emotie die daarbij hoort. En als je dan in het Engels gaat spelen, dan moet je even een kleine vertaalvlag maken. Maar, nou ja, ik weet wat ik nu moet voelen, maar hoe zeg je dat ook alweer in het Engels? Dus daar heb je een soort halve milliseconden vertraging in, maar... Dat was na een paar weken wel weg. En toen ging het eigenlijk vrij vlot. Ja, de, de, de zogeheten persviewing, wat dat gebeurt dan altijd met dit soort grote projecten, dan komen die mediajournalisten allemaal om. Die mogen dan een afleveringetje kijken. Die is nu op dit moment ja. bezig. Daar die ben is jij, kijk, bezig, ja. daar ben je ook bij aanwezig. Uh, ja. wat, vertel je het kort even het verhaal? Het verhaal, het, het gaat over zes uh, kunstenaars die samenleven in een soort uh, Andy Warhol-achtige factory. Um, en ze hebben een, een soort uh, een leider die, die ze daar uh, onderhoudt. En zij maken daar kunst en ze plannen ook af en toe grote stunts. En een van die grote stunts die ze gaan doen is dat ze zes grote schilderijen gaan stelen uit zes musea in zes verschillende landen. Dat zijn toevallig ook, denk ik, de landen die uh, in die serie meedoen. Ja, dat is heel toevallig uh, ja. op, uh, precies die landen. <laughs> <Ja>. en, uh, <laughs> En uh, nou dat gaat in principe heel goed. Uh, behalve bij één schilderij, daar gaat iets helemaal mis. En dan uh, vanaf dan uh, nou, loopt, het, loopt het verhaal helemaal mis. En, en uh, wordt er iemand uh, vermoord van de groep. Uh, en ik ga nog niet verklappen wie, maar. Ik ben het in ieder geval oh, Gelukkig. Uh, <laughs> en uh, dan wordt het een soort uh, een thriller, een whodunit. Uh, maar wij zijn eigenlijk maar gewoon kunstenaars en geen CSI-agenten. Dus hoe gaan we dat in godsnaam oplossen? Ja, ja. Nou, Dat is een uh, vrij spannende zoektocht. Ja. Het aardige is natuurlijk, ik, ik heb het aan het begin gezet, het is een pan-Europese productie. Dus in al die landen, daar doen dus ook allemaal mensen mee. Hoe is dat om, om in zo'n Europese uh, cast uh, te, mee te doen? Nou, dat was uh, fantastisch. Uh, het mooie was dat we, in, uh, we begonnen in Kopenhagen. Daar hebben we twee maanden gewoond met z'n allen om daar uh, te filmen. En uh, ik, ik ken helemaal niemand in Kopenhagen en verder uh, de andere acteurs ook eigenlijk niet, behalve de Deense actrice. Dus uh, we moesten elkaar wel heel erg uh, leren kennen in die twee maanden en dat ging heel goed en we zijn, uh, uh, we zijn echt wel vrienden geworden, kan ik zeggen. We, gaan, we zijn binnenkort, uh, of laatst zijn we met elkaar op vakantie geweest en binnenkort gaan we weer met z'n allen weg. Hey, heb je het nu over die Deense actrice, jij en die Deense actrice? Of... Uh, nee, nee, oh. wij met de hele groep. Oké, oh, oh, nee, oké. Okay. Ja, voor, voor je het weet hebben we weer exclusieve verhaal in RTL nee. Boulevard vanavond. Nee, dat moeten we niet hebben. Um, en, en nog even de, de rol van het publiek. Die kunnen niet alleen maar kijken, maar ze kunnen ook, ook meedoen in het verhaal. Hoe ziet dat precies? Ja, dat klopt. Uh, je kunt op uh, www.thespiral.eu uh, kun je meehelpen zoeken naar die schilderijen die gestolen zijn. Dus wij hebben die schilderijen ontvreemd. En die hebben we via een postsysteem uh, door heel Europa gestuurd. En die kun je dus via uh, dat online spel op de meehelpen zoeken ja. uh, door allerlei spelletjes te, te doen en opdrachten te doen. En daardoor uh, uiteindelijk kan, je, kan iemand daadwerkelijk dat schilderij vinden. Uh, en uh, die komen uiteindelijk allemaal samen tijdens de laatste afleveringen in, in Brussel bij het Europarlement. Kijk aan. Uh, nou, het uh, uh, d-, d-, klinkt hartstikke leuk vanaf september ja. dus te zien. 2 september bij de Varen. Nog even iets anders. Ik, ik heb gezegd, uh, je hebt, uh, bent bekend van Adam en Eva. Uh, mm -hmm. Daar is, dacht ik, ook een tweede serie van aangekondigd. Ga je daar ook een rol in spelen? Komt die er ook? Ja, ik ga waarschijnlijk Eva spelen. Nee, nee dat is niet waar. Nee, ik ga, uh, ik ga daar zeker weer in meedoen. En we gaan vanaf januari waarschijnlijk beginnen met filmen. Oké, okay, dus dat duurt nog even voordat dat weer op de buis is. Ja, ja dat zou waarschijnlijk eind van volgend jaar worden of uh, begin 2014. Goed zo. Hey, veel plezier daar bij die persviewing van uh, dat nieuwe project is The Spiral geheten. Dankjewel. Teun was dat. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is De The Beatles, naar Blokken. Het Mediaarchief. Gisteren was dus het eerste verkiezingsdebat. Al waren Rutte, Roemer en Wilders er niet bij. In het mediaarchief gaan we vandaag terug naar 1967. Het was niet het eerste debat dat op tv werd uitgezonden, maar wel het eerste debat dat bewaard is gebleven. De setting was nogal opmerkelijk. De lijsttrekkers van de vier grootste partijen zaten ieder op hun eigen partijbijeenkomsten. Joop den L van de PvdA, en VVD Edso Toxopees zaten in Haarlem. Marge Komple Klompe van de KVP en Maarten Biesheuvel van de ARP waren in Zwolle. En via een straalverbij hadden ze dus contact met elkaar. En om het nog ingewikkelder te maken... het debat werd geleid vanuit een studio in Bussum. Nou, ook toen al speculeerden de partijen met elkaar... over mogelijke coalities voor na de verkiezingen. Met wie wilt u regeren, meneer de Haal? Niet met u, meneer Toxofmeer. Nee, dat weet ik wel, Maar met wie wel? Met wie wel? He? Met wie wel? Doet u eens een keus? Kom, kom, kom, kom, kom. Kies Kiezen. Kiezen. Misschien kan de heer zich uitspreken... met wie wel wil reageren. Popper, Ik zeg het maar. Wij, zijn, het bereid, wij zijn bereid, u wordt telkens bediend, Laat ja. het ook nog even. Wij zijn bereid met constructieve partijen. Met partijen die mee oog hebben voor de noodzaak van ingrijpende hervorming van onze maatschappij. ...als bepleit door de hele vakbeweging op het ogenblik... ...door ik Mechters van Eijenberg gelijkelijk... Ja, ...om daarmee te maken? regeren, meneer Toxopeus ...ik begrijp, u kunt u ongeduld nauwelijks bedwingen... ...maar nog even, wij zijn bereid daarmee te regeren... ...indien afdoende waarborgen kunnen worden verkregen... ...dat we geen herhaling krijgen van de KVP... ...die de doorzakt de onder de druk van zijn rechtervleugel... ...als we waarborgen hebben tegen een herhaling van de Nacht van Smeltzer. Nou, nou, dus nou weten we nog niks... Ja, en mevrouw kom weer, kom weer. Het wordt in Haarlem steeds onduidelijker. Dat is de duidelijkheid. Wat wil deze meneer zeggen? Dat het in Haarlem steeds onduidelijker wordt. Ja, als laatste was dat iemand uit het publiek in Haarlem... die dus een vraag had uh, voor Joop den Nijl... maar niet echt antwoord kreeg. Uh, eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd in de loop der jaren. Al moeten we misschien concluderen dat het voor het debat wel beter is... om de lijsttrekkers en de gespreksleider in ieder geval in één zaal neer te zetten. Zoals dat uh, de laatste tijd uh, gebeurt. Overigens werd dit verkiezingsdebat ooit uh, gebruikt... als inzending voor het filmfestival in Cannes. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Paul Reumer, de directeur van de NTR. Hartelijk welkom, Paul. En André Zwartbol van het Nederlands Dagblad. Uh, ja, jullie zaten ook mee te kijken en te luisteren. Het is ongelooflijk dat dat zo ging toen, hè? Ja, maar het is wel heerlijk om naar te luisteren. Het is, het is echt spektakel, als je het zo hoort. Ja, ja, maar een beetje rommelig overal. Ja, maar dat de NOS dus uh, kijkers vraagt van... Nou, hebben jullie ook nog vragen? Weet je, niks nieuws toen dus ook al. Ja. En, uh, ja, nee, ja, het is wel genieten. Over het debat van gisteravond gaan we het straks uitgebreid hebben. eerst even die naaktfoto's van de Engelse Prins Harry... overal te zien, behalve in Engeland. Um, zie je dat, dat, dat de Engelse media, kan je zeggen? Ja. Ja, ja kijk, de, de, de context is wel een andere, maar... Uh, als dit voor hen een reden is om uh, om met dit soort foto's te stoppen. Uh het zou, het zou mij uh, best zijn. Mooi statement van de Britse pers? Nou, ik, ik vind eigenlijk verslagen onbegrijpelijk. Want het land waar uh, de trashfoto's en, en, en pers toch uitgevonden is... dat is Engeland. Ze zitten nu blijkbaar in een hele positieve flow... na al die geweldige Olympische Spelen. Maar ik geef u een briefje. Als Willem alexander ooit uh, naak uh, schaatsend uh, over de Vriesenmeren... wordt gevonden dat die foto's echt op de voorpagina... op alle Engelse kranten staan, hoor. En in Nederland ook, denk ik. En in Nederland zeker ook, ja. ja. Ja. Dus het is een beetje hypocriet. Ook bij het Nederlands Dagblad, andere denk je? Of? Nee, dat, dat, nee absolu absoluut niet. Maar dat, dat, dat wist je geloof ik wel. Maar, uh, <laughs> nee, maar nou, kijk, we hebben ik, het prins Willem-Alexander. Meer... Ja, nee, dat nee, weet doet. ik wel. Nee, maar de vraag, als iets beschikbaar is, is het, is het niet per se zo dat je het dan ook uh, moet plaatsen. Want dat, dat vind ik ook gewoon de afweging die je als journalist volgens mij moet blijven maken. Ja. Ja, nou, dat vind ik op zichzelf ook. Alleen in de afgelopen jaren hebben we gezien dat dat, dat niet meer uh, gebeurt. Hè. Hoewel opmerkelijk. Dat selecteren van journalisten niet. Ja, nee, want uh, alles wordt, uh, wordt, ja. wordt geplaatst of aangekocht. Maar opmerkelijk wel deze week: het is niet alleen uh, deze foto's die in Engeland niet geplaatst worden. maar ook uh, de val van de brug. van, uh, uh, hoe heet hij, die, die Amerikaanse regisseur. Die is ook aangeboden. Mensen hebben dat gefilmd, maar het is ook nog niet verkocht. En dat zou denk ik een, een jaar of twee, drie geleden onmiddellijk wel gekocht en uitgezonden zijn. Mm -hmm. Dus misschien dat er nu toch wel iets aan het veranderen is. Ja, kijk, als er angst voor rechtszaken, procedures, dat is niet zo heel gezond als de journalistiek daardoor geleid wordt. Dat, dat ben ik wel met je eens. Maar uit, uit ethisch oogpunt uh, vind ik het geen verkeerde ontwikkeling. Nee. Goed, uh, nou ja, wie die foto's wil zien, kan ze toch wel zien, want ze staan uh, overal op het internet. Uh, we gaan zo meteen doorpraten. Deel 2 van het Mediaforum Eerst is hier Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Het ziet er naar uit dat de langstudeerboete voorlopig blijft bestaan. Er is in de Tweede Kamer nog geen alternatief gevonden. De meerderheid van de Kamer wil van die boete af. En de afgelopen dagen hebben de partijen overlegd over de manieren waarop dat moet worden betaald, maar de partijen zijn het niet eens geworden. Het Syrische leger is een buitenwijk van de hoofdstad Damascus binnengevallen... na een etmaal van artilleriebeschietingen en luchtaanvallen. Daarbij zijn volgens de oppositie zeker 15 mensen omgekomen... en 150 gewond geraakt. Het Syrische leger wil de opstandelingen uit de wijk Dara verdrijven. Bij een ongeluk met een hete luchtballon in Slovenië... zijn twee mensen om het leven gekomen. Er vielen 15 gewonden, van wie er 6 slecht aan toe zijn. Die luchtballon met 32 mensen aan boord stortte neer toen hij in brand vloog. En Angela Merkel is volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes... de machtigste vrouw ter wereld. Het is het tweede jaar op rij dat de bondskanselier bovenaan staat... in de top 100 van invloedrijkste vrouwen. Op twee staat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton... en derde is de Braziliaanse president Dilma Rousseff. En er staan geen Nederlandse vrouwen op die lijst van Forbes. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. We zien vanmiddag een afwisseling van wolkenvelden en vooral zonnige perioden. Vooral in de noordelijke helft van het land is kans op een enkele bui, maar in een groot deel van het land blijft het gewoon droog. Het is op dit moment zo'n 17 tot 20 graden en het wordt uiteindelijk 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. De wind die komt vandaag uit zuidwest tot west en is zwak tot matig van kracht. De meeste wind staat overigens in het noorden. Morgen vrijdag dan is er meer bewolking, dus minder zon. En de kans op een plaatselijke bui is ook wat groter. Er staat morgen niet al te veel wind en het wordt zo'n 22 graden. In het weekend staat er juist wel veel wind. Het weekend verloopt wisselvallig met vooral op zaterdag veel buien. Zondag iets minder buien, maar dan juist met een graad of 19 een stuk frisser. Na het weekend wordt het geleidelijk aan droger en loopt de temperatuur ook voorzichtig aan weer wat op. AMWB verkeersinformatie Er is een ongeluk gebeurd op de A27 richting Breda. Tussen Gorkum en Nieuwendijk staat nog 6 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer open. En door de werkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os... rijdt het langzaam tussen de knooppunten Valburg en Ewijk over 3 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En Paul Reumer en André Zwartbol in het mediaforum. Het debat van gisteravond, het eerste officiële tv-debat... was bij de NOS, uiteraard werd er inhoudelijk gedebatteerd. Maar op Twitter werd er vooral gesproken over de vakantiefotos van de politici. Dat was een leuk dingetje dat debat. En het begeleidende muziekje. Ja, meneer Pechtold, ik zag die roze broek. Ik begreep dat u die liever niet in beeld had gehad. Nee, die vond, die vond ik wel mooi. Nee, Het ging vooral onder boven. Want het is route D66. Hè? Ja, D66 ja, ja, ja. in het Frans was het. Dan. En, en ja. die broek die leidde eigenlijk maar af van de hoofd. Nee, het gaat om dat de mensen naar boven kijken... en niet denken, van een mooie benen. Okay, heeft. Nou, dan. Nou, naar, naar boven. Ferry Mingelen en D66-leider Pechtold. Um, weet jij blij van de vakantiefoto's onder heeft van Pechtold? Ik vind het altijd wel even leuk om te kijken. Maar het, is, het zijn van die verwoede pogingen... om de, de, de, de partijleider als mens te laten zien. Ik denk dat hij er zelf vooral heel blij mee zijn, hoewel uh, je ziet bij zo'n beeld van Pechtold, al uh, gaat om zijn been, om zijn broek of om dat bordje waar hij onder staat, dat, dat was al, al niet echt duidelijk blijkt. Nee, en, en, want ze deden het wel allemaal mee. Dat was wel ja, leuk. Dat, dat doen ze dan toch wel. Ja, in verkiezingen doen politici heel erg veel voor, hoor. <lacht> ja, we zagen ook van de sta, inderdaad. Ze keer ja, niet met zijn donkere pak. Ja, pakken. nee, daarom. Dat is toch dat, dat is voor, misschien voor sommige mensen wel een openbaring om dat een keer zo te zien. Ik bedoel, ik wist echt wel dat die man ook er wel eens anders <lacht> uit kan zien. Maar het is, wel, het is wel goed om te laten zien, volgens mij. Ja. Um, jij bent er niet voor thuis gebleven, Paul. Nee, ik, ik heb ge niet gekeken. Ik heb een beetje mijn buik vol van al die politici die opeens in uh, een paar weken heel erg zich van hun beste kant laten zien. En vervolgens na de stemming weer overgaan. Tot de orde van de dag. En het interesseert me helemaal geen bal hoe um, uh, uh, Pechtold eruit ziet in zijn vakantie... en dat hij uh, slippers draagt. Maar voor mij is het een beetje het failliet van um, uh, de politiek. Men is blijkbaar niet meer in staat om de ideeën te verkopen. Dus gaan we personen verkopen. He, dat is natuurlijk, wij volgen een keurig de Amerikaanse mm -hmm. uh, uitvinding van... het gaat, er zijn daar maar twee partijen, dat is simpel. Maar het gaat om de partijleider... Maar ja, dat vind ik totaal niet relevant. Want uh, de één moment komt uh, Cohen en dat is aan de redder van de partij. En twee jaar later is hij weer weg en dan is het Samsung weer. Dus die personen die komen en die gaan, maar die partij die blijft. Dus ik ben veel meer geïnteresseerd in de ideeën van die partij. en uh, Die gaan mij als burger helpen en wat vertellen. Dan in uh, de persoon. En ik vind die hele... Uh, focus op de personen vind ik eigenlijk, uh, ja, vind, ben ik niet voor, vind ik niet goed. Nee. Ja, maar het zijn wel de, onze eigen programmamakers zich ons. Bedoel, als omroep bedenk je dan toch we, gewoon, hoe wij gaan we dat... Wij vragen ze dat ook. Ja, even, wij, wij zitten toch een beetje in format te denken en hoe houden we het leuk en hoe brengen we het dicht bij gewone mensen. Dus dat, dat, dat, dat is soms wel lastig, want als, als journalist, verslaggever, programmamaker zit je soms ook al te denken ja, nou ja, heel veelzeggend is het niet, maar het is even een break tussen alle hele ingewikkelde verhalen door. Dus ik, dat, is, dat is wel een beetje een spagaat waar ik als programmamaker in zit. Ik neem, het, ik neem het ook, de programmamakers niet kwalijk. Daar ben ik er zelf eentje van. Dus ja. ik begrijp, he, je moet, je moet het, de boodschap naar het publiek brengen. Alleen, je moet wel de boodschap naar het publiek brengen. Mm. En uh, uh, dat, uh, de boodschap die leidt volgens mij een beetje onder al die uh, persoonlijke mm. aandacht. maar nou, Er waren de drie natuurlijk die er niet waren. Wilders ze geloof ik nog op vakantie. Dus die, die weten weet natuurlijk nu of hij er wel was geweest of hij dan wel was gekomen. Maar goed, die was het dus niet. Uh, die had in ieder geval een, een heel geldig excuus. Die andere mm. twee, Roemer en Rutte, die hebben overduidelijk uh, ja, afgesproken van... we gaan daar gewoon niet heen. Ja, het is natuurlijk strategisch. Ik bedoel, Rutte die geeft eerst iedereen een cadeau van duizend euro... en verdwijnt vervolgens <laughs> van een toneel. Nou, dat is lekker makkelijk. Ja. En, en, en Roemer heeft opeens last van overexposure. Nou, dat is wel het meest ridicule argument... dat ik ooit heb gehoord van een politicus in, in verkiezingstijd. Ja. Ja. Maar je, je ziet wel... Uh, ik zie ze wel krachtiger worden, die politici en die partijen... In, in wat ze zeg maar zelf willen en dat vervolgens ook doen. Dat was een onderdeel in het debat. Toen had Ferry Mingelet over uh, nou, met wie wilt u ja. regeren. En toen viel mij op hoe massief... vooral Diederik Samson en ook Pechtel erin gingen. Buma. Toen te, uh, Buma daarna. Nou, ook ja. nog nadat er een poging werd gedaan... Uh, Dominique van der had het over nou, die peilingen. Dus, uh, het zijn er heel veel, je mag er van alles van vinden. Maar ze liggen er wel. En Buma de keihard overheen. Toen dacht ik wel, wat een assertiviteit. Alleen uh, ja. Sap, wel... Sap heeft zich echt uitgesproken van... Uh, ja. ik, ik wil wel met SP. Dat is mijn, eigenlijk mijn eerste voorkeur. En anderen hebben het allemaal in, in het midden gelaten. Ja. Uh, we horen net dan een stukje uit het debat uit de jaren zestig... waarbij uh, kijkers ook vragen konden stellen. Dat was nu ook weer zo. Uh, dat was, was een link met, met uh, toen. zeg maar. Wat vond je daarvan? Ja, nou, dat blijft een beetje gekunsteld. In de zin van, op een gegeven moment had Ferry Mingelen een vraag... en daar kwam dan een antwoord op. En um, vervolgens ging Pechtold, uh, die gaf... Um, ik geloof, Pechtold was op een gegeven moment aan het woord... en, en Ferry Mingelen zei, u dwaalt af. Toen zei, toen zei Pechtold, nee, dat was het antwoord op de vraag van die kijker. Dus, en volgens mij was Ferry Mingelen die vraag alweer zo'n beetje vergeten. Het, het, het heeft iets van, ja, dat moeten we echt eens doen. Maar eigenlijk van, lastig. Het, het, het houdt me een beetje af van de vragen die ik eigenlijk wil stellen. Of zijn het gewoon vragen die door de redactie bedankt nou, zijn? Nou, ik misschien? dacht ook nog van hele actieve partijleden. Bij de SP, de achterbanden, de, de, daar zijn ze volgens mij best in staat. We moeten dat een beetje pluggen, bepaalde vragen inbrengen daar. Dat, uh, maar goed, het is misschien een heel complotachtige dag van mij. De, de Kleintjes mochten ook nog een beetje meedoen. Uh, Brinkman was er, Partij voor de Dieren... Ja, ik denk dat de kleintjes een belangrijke rol gaan spelen straks. Want uh, we hebben een massieve partij links en een massieve partij rechts. Dus die zullen alleen kunnen regeren wie het ook wordt met de kleintjes in het midden. Dus we krijgen straks weer een coalitie met misschien wel vier, vijf partijen. Nou, en dan is het een ijzeren politieke wet dat die, die kleinere partijen hun issues heel sterk naar voren kunnen brengen. Dus ik denk dat uh, voor de kleur van Nederland in de komende twee jaar, want dan krijgen we weer nieuwe verkiezingen namelijk, de kleinere partijen misschien wel belangrijker zijn dan de twee grote. Nou. Ja, ja, en, en vroeger was ook altijd het verhaal strategisch stemmen. Hè? Bijvoorbeeld tussen ChristenUnie en CDA speelde dat nogal eens. van, oh. na, ja, christenen uh, kun je dan niet beter je, je, je stem aan het CDA geven, want dan heb je tenminste macht en invloed. Ja, dat, dat is niet meer zo. Je kan gewoon wat dat betreft, uh, gewoon waar je hart ligt, daar kun je, kun je stemmen. Het staan in de peiling ongeveer even gelijk. Hè? Die, die, daar, daar schiet nog iets tussen. Ja, wel, ja. ja, ja. Uh, dan eigenlijk in het verlengde. Uh, we hebben net in het nieuws ook gehoord over die uh, boete. Uh, uh, Ja, De, de partijen die zijn daarover aan het debatteren. Het debat is nog steeds bezig. Uh, we hebben net in het nieuws gehoord dat ze er nog niet uit zijn. Uh, ze hadden besloten om uh, voor het debat niks te zeggen over de bespreking. GroenLinks-Kamerlid Tovik Diebi was gisteravond bij, uh, was het, bij Radio 1 te gast, bij Willemijn Veenhoven. En uh, die wilde weten hoe echt uh, het met die besprekingen stond. Gaat dat lukken?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 Ja, is dat niet raar in verkiezingstijd, een ja, radio stilte? Ik snap, daar snap ik helemaal niks van. En daar zou ik ook als journalist echt geen genoegen mee nemen. Kijk, het CDA heeft natuurlijk een pijnlijke uitglijder gemaakt hiermee... door in één weekend van standpunten te veranderen. Uh, daar zijn de anderen graag bovenop gesprongen. Uh, uh, uh, en het feit dat ze radio stilte met elkaar hebben afgesproken... als je het hebt over achterkamertjespolitiek, is dit het wel. Het is een vrij belangrijke zaak voor heel veel gezinnen en kinderen die studeren. Dus wat nou radio stilte? Zeg wat je vindt en uh, zeg wat je voelt. Dus ik zou, als ik journalist was... Die geen genoeg meer nemen en net zo lang blijven peuren en krabben... tot die wond open is ja. en ik weet wat er speelt. Of moet je een broedende kip dan in dit geval even niet storen? Nou ja, dat is onze verantwoordelijkheid niet. Ik bedoel, wij zijn ervoor om... om, om, om, om, om we mogen best voor onrust zorgen, zeker in dit geval. Maar uh, ja, dit heeft volgens mij ook wel een beetje te maken met die, met die assertiviteit. Dat hele uh, bewuste, zelfbewuste van die, van die partijen van... wij kiezen uit wanneer we wat zeggen. Dat wordt enorm uitgedacht in verkiezingstijd. Daar uh, kun je van uitgaan. Dat is dit wat mij betreft ook wel een voorbeeld van. Goed. Uh, dan naar de uh, New York Times. Uh, de correspondent voor nieuwsuur Tom Klein die twitterde een foto van uh, die New York Times. Hij vanwege de 2000ste omgekomen soldaten in Afghanistan... op vier pagina's, foto's van alle soldaten... in de afgelopen jaren die, uh, die omgekomen zijn... in Irak en uh, Afghanistan. Of nou ik denk alleen Afghanistan was het. Um, dat vind jij een mooi idee, hè, Paul? Zoiets? Ja, dat vind ik zeker Dat is een eerbetoon aan die gevallen soldaten eigenlijk. Het is een, een, een eerbetoon aan, uh, aan die 2000 gevallen soldaten. Maar belangrijker, of ook belangrijk... is dat het ons nog weer eens aan het denken zet... van het zijn er toch wel veel aan die massaliteiten... die zie je dan in één keer voor je. En dan hoop je dat de discussie op gang komt van doen we het ook eigenlijk weer voor? Waarom laten we uh, uh, westerse uh, kinderen daar vechten, doodgaan? Stoppen we de honderden miljarden in het land? Waarom ook weer? En zitten we uh, niet in, uh, gevangen in, in, in uh, een soort van ja, he, gordiaanse knoop... die ooit een keer uh, 10, 15 jaar geleden ontstaan is... en moeten we er niet eens een keer mee stoppen? En ik, ik denk dat dit soort grote publicaties... hopelijk uh, dat proces weer eens een keer op gang brengen. Uh, zie jij dat ook zo, André? Die, die vragen die erachter liggen, dat, uh, die, zie ik, die zie ik ook wel. Ik, ik, ik vind het confronterend. Dus als ik, da als ik dat zo zie. Ik, ik heb uh, de pagina niet kunnen bekijken, maar ik, ik probeer me dat even door mijn wimpers kijken te bedenken. Al die pagina's met foto's, heel, heel confronterend. Dat uh, uh, is via onze webcam ook te zien. Kijk, jij kan hier okay, zien zo, op deze ja, tv ja, die hier hangt. Ja, ja, ja, ja, ja Maar ook voor de mensen thuis, eventueel. Ja. Radio 1.0. Ja, dit uh, allemaal gezinnen zitten erachter, allemaal ja, families zitten erachter. Ja, ik heb gewoon ja, pas ja, ja, van die militairen. Sommige ja, ook ja. nog met een helm op. En... Ja. Het, het enige. Wat, ik, wat bij mij altijd een beetje wringt, dat gaat een beetje over van hoe ons vak soms werkt. Is je, je hebt altijd gewoon. Je hebt het met heel veel leed te maken. Daar, eh, als, toen die militairen eh, omkwamen, eh, tien of twintig tegelijk, waren er waarschijnlijk ook vaak al wel foto's. En, en nu is het. Uh, uh, de, die kant kan er aan zitten. Ik weet niet of dat zo is, maar uh, weet je wat, we hebben een mooi rond getal. We gaan dat, we gaan dat nog eens neerzetten. Dat, dat kan zomaar meespelen. Er kan een, een soort van effectbiach bij zitten waarvan ik. Uh, denk van ik, ik hoop niet dat het zo is. Want als dat het is, dan is het. Uh, um, dan vind ik dat. Dat doet bijna zeer. Dan denk mm. ik van. Uh, um, maar de vragen wat het over heeft, ja die komen wel heel heftig op je af zo. Ja. Maar, ik, maar jij, ik zeg, je moet uitkijken voor effectbejagd eigenlijk. Ja, dat, dat, dat kan het zo snel zijn. En want het is bij de 1500 en bij de 1000 ook uh, gedaan, begreep ik. En uh, dan wordt het zo nou, opnieuw zo'n zo zo format, zo'n bedenksel van, uh, van, van journalisten. Van, weet je, dat dat mm. gaan we dan weer eens mooi neerzetten zo. Ja, maar, maar dat, dat, ik denk dat, dat je er gelijk in hebt. Als het alleen om, om het effect gaat, is het niet goed. Maar je kan ook wel zeggen, van ja als je dit blijft herhalen... straks zijn het 2500, straks zijn het 3000... op een gegeven ogenblik bereid je toch hè, een, een soort kritische massa... Dat Mensen zeggen, ja, en nu is het toch wel genoeg geweest, weet je wel? Ja, ja ik, ben, ik, ik herinner me, was dat niet hier en nu met een statement... aan het eind van de uitzendingen van... en nog steeds is het oorlog in Joegoslavië? Ja, ja, klopt, ja. Dat was natuurlijk ook zoiets waarvan waar, waar, waar, kun je zeggen... van ja, wat, wat, zet dat, wat zet dat weg, maar het, het doet wel iets. Dus ik, ik ben er wel dubbel over. Want ik vind, je mag best een beetje geëngageerde journalistiek bedrijven. Alleen uh, zoveel pagina's achter elkaar, het is, ja, nou... Het is een statement. Dat kan je niet, kan je niet ontkennen. Het ja. is een statement. En vrij, en vrij behoorlijk ook nog. Ik begrijp ja. dat het bij Nederlands Dappland nog niet snel gaat gebeuren... als ik dit zo... Hoor. Nee, nou, ik ga er niet over of niet alleen over. Maar goed, ik, ik vind wel, uh, ik bedoel, het is wel... het is wel een gedurfd uh, project. Ja. En ik vind de achterliggende vragen, ja. die, die, die moet je zeker stellen. Even nog heel kort naar de Telegraaf. Want uh, er is heel opgedoeld over het VU Medisch Centrum. De uh, Telegraaf heeft vandaag een pagina-groot interview met een dochter. Uh, haar vader is in dat VU Medisch Centrum overleden... omdat er niet goed uh, gecommuniceerd werd. Um, Geeft dit nou een beter beeld van de hele problematiek daar? Als je zo'n verhaal dan maakt van één verhaal van, van iemand die daar zelf mee te maken heeft gehad? Nou, dat, dat hoop je dan maar. Want kijk, als, als dochter van een overleden vader die dat is overkomen... Uh, je, ik, ik weet niet of ze alles in de smies heeft wat daar gebeurt... Um, maar het is wel als, als, er, als er zoiets speelt en, en, en behoorlijk onderzichtig voor mij... van wat gebeurt daar tussen die artsen en met die, en met leidinggevenden daarboven. Ik bedoel, zo krijgt het natuurlijk wel een gezicht van wat de gevolgen kunnen zijn... Mm. Dus, oh, ja, ja nou, Er zit een groot gevaar Even uh, los van het leed van uh, deze familie. Want dat, dat is er natuurlijk. In elk ziekenhuis in Nederland in de wereld... kan je verhalen vinden van mensen die zijn overleden. Waarbij soms ook uh, uh, fouten of, uh, of miscommunicatie een, een uh, rol kunnen spelen. Maar tegenover elk negatief verhaal kun je ook een positief verhaal zetten. Hè? Mijn eigen vader heeft vorig jaar in de VU gelegen. Op de longafdeling en op de IC. En is buitengewoon goed en professioneel behandeld. Mm -hmm. uh, door dezelfde mensen die nu onder druk staan. Dus... Voor elk verhaal wat negatief is staat ook een positief verhaal. Ik denk dat je pas iets hebt. Op het moment dat je kan vaststellen dat in de VU... gemiddeld meer mensen overlijden door een medisch falen dan in andere ziekenhuizen. Ja, dan heb je iets heel serieus en ernstigs bij de, bij de hand. Dus ik denk wel dat ik zo'n persoonlijk verhaal kan vertellen. Maar je moet het voor mij altijd in een groter perspectief zetten. Want anders blijft het alleen het ene verhaal. En dat zou, ook wel, dat zou tendentieus kunnen zijn om een beeld op te roepen... Hè, wat er ja. al aan het ontstaan is. Ja. Dus ik, ik vind je moet het altijd ook in het grote perspectief zetten. Ben je eens André? Uh, ja, ja, dat ben ik met je eens. Alleen het, het is wel zo dat er speelt iets... en er wordt gesproken over eventuele gevolgen van een patiënt. Dat wordt altijd heel snel en heel hard ontkend. Terwijl ik denk van, nou ja, dat, uh, uh, dat, dat moet nog maar blijken. Dus is dit wel een voorbeeld ervan. Alleen, het, bedoel, je kunt er niet al te grote oordelen over vellen. Kijk, het, is natuurlijk, het wordt wel pijnlijker op het moment dat, uh, dat je weet... dat daar ook ruzie de artsen achter zitten. Dat, dat, dan, dan heeft het iets van, we hadden dit kunnen voorkomen. Dus het is heel invoelbaar. Mm. Ja, Goed, uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Paul Reumer en André Zwartbol waren dat. We gaan weer een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Maandag al aangekondigd, hè? Nieuwe album van Rowan Herzen. Dit is het titelstuk. Dat heet Geel. Geel. Jokkelakske lied op de tafel te wachten. Ik raap het op en ze stil in gedachten. Ik krijg niet veel, ik ben in de pan van het allermooiste geel. Vlamen in het vuur, de gouden gloed in de rest. er is een licht hier op de deur, er is nog nooit zo gel geweest. De jonge kiers, de honing, vitamine C, het groen van de kool. Geluid van een kanariepietje Gel, is de geur van een vers gebakken frietje Het nieuwe album dus van de mannen van Rowan Hazard. Geel was dat. We gaan de Nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Andrew Roodbol. Hij is 38 jaar en komt uit Roosendaal. Hartelijk welkom. Dank je wel. Werkt in de beveiligingsbranche. Maar uh, veel gezeild altijd, begrijp ik. Ja, klopt. Ik zie hier ook een gezond mens tegenover me zitten. Ja, dank je wel. Ja, nee, in het verleden ontzettend veel met, ja, met mijn ouders uiteraard meegezeild. Dat ja. uh, en dan echt over de wereldzeeën? of? Nee, nee dat, uh, zover ging het dan helaas niet. Uh, Noord-Franse kust, Engelse zuidkust. Oké, okay, nee, maar uh, toch wel, de, wel het buitengaad. Ja, ja, niet, niet op de Friese Meren. Nee, nee. Oké, okay. uh, nou kijk of je de, de klippen hier in de quiz een beetje kan omzeilen. Ja. Nou, dat is een mooie brug, dacht ik. Uh, over zeilen gesproken, dan kom je ook af en toe een brug tegen. Um, uh, ja, we gaan de, de, de quiz spelen. 90 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. Daar moet je in ieder geval proberen overheen te komen. De Nationale Nieuwsquiz. Goed nieuws voor Nederland. Het kort is kleiner dan het CPB in juni had geraamd. Wat willen de politieke partijen dan uh, wellicht? Nou, ja het liefst natuurlijk cadeautjes uitdelen. Dat leidt dus tot 1000 euro per werkende Nederlander. Netto. Die forensentakt waar iedereen vanaf wil, voor volgend jaar te schrappen. Hier kunnen we mooi dat strappen van die langstudeerboete van betalen. Volgend jaar geven we nog zo'n 15 miljard te veel uit. Het is nu geen tijd voor cadeautjes. Ja, klein dichtpuntje in tijden van crisis lijkt het nu. Nederland heeft uh, hopelijk in 2013 iets meer financiële ruimte. Vraag 1. Het begrotingstekort valt volgens cijfers van het CPB met hoeveel procent lager uit dan gedacht? Uh, het valt met drie tienden procent lager uit. En dus hoeveel is het dan? 2,7. Ja, dat is goed inderdaad. Uh, Blijf ik voorlopig dus uh, niet bang, toe we zijn voor een Europese boete. En uh, Roemer, misschien wel de nieuwe premier van Nederland, je weet het niet... hoeft zijn lichaam nog niet in de strijd te gooien. Over maar dead body, hè, zei ja. hij. Uh, vraag 2. Ondertussen horen we van alle partijen... het ene na het andere plan om geld te besparen. Welk PvdA-Kamerlid zei vandaag in Dagblad Trouw... dat er de komende jaren 10.000 wijkverpleegkundigen bij moeten komen? Durf ik ze niet te zeggen. Weet ik niet. Gok een PvdA. Samson? Samson. Ja, had het kunnen zijn, maar ja. dat was Jetta Kleinsma. <coughs> Uh, volgens haar kan er met het plan van de PvdA veel geld bespaard worden. Nu is de zorg te versnippen en ontbreekt het overzicht. Het plan kost volgens Kleinsma 1 miljard euro. Vraag 3, een kop uit de krant. En we willen graag weten waar die over gaat. Streep voor... Nee, sorry. Streep door doemscenario. Dat is de kop. Dus streep door doemscenario. En gaat dit over het ABP? Hij probeert er alles aan te doen om de dreigende verlaging... van miljoenen pensioenen met 14 tegen te houden... Feyenoord, dat is optie 2, wil weer eens een keer echt meedoen in Europa. En 3. de Tweede Kamer debatteert vandaag over de toekomst van de langstudeerboete. Dus streep door doemscenario. Gaat over Feyenoord. En dat is inderdaad zo, en het komt uit de krant het van antwoord. Rotterdam, ja, ja. AD hè? <laughs> Ploeg haalt het niet in de Champions League uh, jammer genoeg, maar uh, nu mag het niet misgaan in de Europa League, vinden ze in Rotterdam. Vraag 4. was nog even hoop bij de spelers en supporters dat een geliefde spits die vorig seizoen topscorer was weer terug zou keren, maar dat gaat volgens trainer Ronald Koeman echt niet gebeuren. Om wie gaat het hier? Song Detti. Dat, dat is goed. Ze kunnen zijn naam wel scanderen, zei Koeman vanaf de tribune, maar het is gewoon niet realistisch. De man uh, is nog erg ziek of is net herstellende van een vervelende uh, virusziekte. Vraag 5 dan, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Maar ik hoor hier uh, de beide heren toch spreken over economische groei, groei, groei. Terwijl ik denk dat het belangrijk is dat we de dingen gaan beschermen die echt van waarde zijn. Uh, mevrouw Sap? Nee, nee. Het zou kunnen inderdaad, maar het is die andere mevrouw... die bij het debat aanwezig was, Marianne Tiemer. Lijsttrekker voor de Partij van de Dieren. Vraag 6. De koplopers ontbraken gisteren in het debat. Misschien dat daarom haast niemand zich uitsprak... over de favoriete samenwerking na de verkiezingen. Er was één lijsttrekker die zij wel in een regering met de SP te willen gaan zitten. Wie zei dat? GroenLinks. Ja, dus... Mevrouw Sap. Ja. <laughs> oh, u had uh, de antwoorden wel gezien, maar de vragen niet helemaal. Nee, ja, dat snap ik. Ja. keer om, sorry. Nee, nee, het is inderdaad Jolanda Sap. Laatste vraag nu, maximaal vier punten nog te verdienen. Het gaat eigenlijk hartstikke goed, maar er kunnen er altijd nog meer bij. Uh, aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En we willen graag weten wie hier wordt bedoeld. Het gaat dus om een persoon. Let op, hier komen ze. De aanwijzing. Vier. Ik ben nummer 3. Drie. drie. Ik ben letterlijk in dienst van mijn vaderland. Twee, Er is ophef over mijn kroonjuwelen. 1. Op het internet verschenen gisteren naaktfoto's van mij tijdens een feest in Las Vegas. Uh, prins Harry. Ja. ja, die was het. Uh, ja. Ja, we hebben het net nog besproken he, in, ja. in het forum ook. Uh, uh, Charles en William, hij is de derde in uh, troonopvolging, dus vandaar die eerste aanwijzing. Uh, nou ja, en dat uh, van die kroonjuwelen is een beetje cryptisch hè. Ja. Hij uh, liet ze zien, de kroonjuwelen. Uh, tenminste, daar ja. iets handen ervoor. Uh, na een potje strippoelen. Uh, dat doen we hier ook altijd na de uitzending. Dus uh, let op de foto's op internet uh, vanmiddag. Uh, we komen op een factor van uh, vijf. Dat betekent dat er zometeen 18 nodig zijn... om in ieder geval gelijk te komen. Mm. Deel twee.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 Vandaag luidt de stelling. Partijen moeten nu al hun voorkeur uitspreken voor een coalitie. Jorlande Sap van GroenLinks die deed dat eigenlijk gisteravond in dat eerste debat. De anderen hielden zich op de vlakte. En je kunt je afvragen of dat uh, nou ja, wel eerlijk is naar de kiezers toe. Dus we zijn benieuwd wat u daarvan vindt. Partijen moeten nu al hun voorkeur uitspreken voor een coalitie. Bent u het eens of oneens met die stelling? De SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800 1101. U kunt stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens doet, dan met hekje. Je standpunt. We zijn terug bij Andrew Roadball. Hij is 38 jaar en komt uit Roosendaal. Scoorde net factor 5. Het ging het begin heel goed, maar die laatste ja, die heeft hij een beetje laten lopen. Nee. Dat is jammer. Uh, daardoor zijn er 18 nodig voor een gelijke stand. Dan komen we namelijk ook op 90. Dat wordt wel even aanpoten. Uh, maar we gaan het gewoon proberen. 90 seconden de tijd. De vraag helemaal laten stellen. En uh, dan het antwoord geven. Of pas zeggen. Ja. Hier komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. In welke Limburgse plaats is gisteren een papierfabriek afgebrand? Pas. Roemond, van welke zakenman wil het openbaar ministerie ruim 25 miljoen euro terug? Pas. Dirk-Jan -Dirk Parelberg, welke telecomaanbieder te gisteren met een storing in zijn mobiele netwerk? Foto uh, uh, Vodafone? Dat is goed, een pastoor. In welke plaats wilde de baby van een lesbisch stel niet dopen? Balken. Ja, is goed. In welke Duitse stad wil Ikea een wijk gaan bouwen? Hamburg. Is goed, de Waddenvereniging verwacht dat binnen een paar jaar weer wat voor dieren in de Waddenzee zwemmen? Pas. Haaien, de moordenaar van welk extreemrechtse Zuid-Afrikaan... is veroordeeld tot levenslang? Pas. Eugène Terreblanche. Welke gemeente heeft het versturen van stempassen laten stopzetten... omdat er drukfouten opstaan? Zwolle. Is goed. HSV heeft nieuwe hoop dat welke Nederlandse voetballer... nog deze zomer terugkeert bij die club? Pas. Van der Vaart. Hoe heet de Australische luchtvaartmaatschappij... die een mega-order aan vliegtuigen heeft afgezegd? Pas. Quantas, never crashed. Besteksetjes die onlangs gratis bij producten van welk merk werden weggegeven... zijn mogelijk onveilig. Zwitser. Dat is goed. Een Nieuw-Zeelander moet zes maanden de cel in vanwege het gooien van wat naar zijn vrouw. Een struisvogel, ei. Hey. Ja, dat is goed. Welke partij wil af van valse concurrentie op de arbeidsmarkt... door het ontduiken van CAO-lonen? Pas. P van de A. Een van de twee klokkenluiders. Bij welk ziekenhuis het is het non-actief gesteld? Posmes. VUMC is het. Welke bedoel. Nederlandse zanger krijgt de Radio 5 Nostalgia-Euvreprijs? Pas. George Baker, in welk land heeft een amateur-restaurateur... de kunstwereld... restaurateur, moet ik zeggen... de kunstwereld geschokt door een waardevolle muurschildering... volledig te verpesten? Pas. Dat was in Spanje. Het moesten er 18 zijn. En mm. dat waren het er niet. Want uh, u moest vaak passen, gewoon. Zes ja. uh, uh, in de tweede deel van de quiz. Dus dat uh, keer vijf is dat 30 dertig. We kunnen er niet meer van maken. Nee, het nee. begon goed, ja. Goed ingezet. Misschien een beetje overmoedig. Vanuit loopt wel lekker. En, uh... Nee, maar dat zijn er van die feitjes die dan gevraagd worden... die uh, uh. je ja, net wel net niet gelezen hebt. Ja, Ik heb wel gelezen en <coughs> niet meer weet. Nou ja, goed. Het levert in ieder geval het normale prijzenpakket op. <coughs> dat zijn de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de lunchbox en uh, de mok. En veel plezier ja, daarmee. Dank je wel. En een goede reis terug ja. naar Roosendaal. Bedankt voor de komst. Wij melden ons uh, straks weer. Dan uh, gaan we onderweerspreken spreken met uh, de, de baas van de DK Markt. Dat is een supermarktketen uh, in met name Noord-Holland actief. En die snoepen steeds meer marktaandeel af van de grote jongens. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, Ik geloof in de mensen. NCRV. Morgen vanuit de Kroon in Amsterdam. Vrijdag.